1 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. In Breda dreigt iemand zijn huis op te blazen. Een analyse van de duikvlucht die de koers van het aandeel KPN maakt. En de Kamer wil geld reserveren voor de Jeugd-Olympische Spelen in 2018. Vanmiddag vrij veel bewolking en buien. Misschien heel even wat zon. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind... en de temperatuur stijgt naar zo'n 7 graden. Morgen zijn er vooral ochtends buien... maar smiddags wordt het dan geleidelijk droger... En dan wordt het in de middag opnieuw ongeveer 7 graden. In Breda dreigt iemand zijn huis op te blazen. De politie heeft de directe omgeving van het huis in de Roggeveenstraat in Breda is dat, afgezet. Willem van Hooijdonk aan de lijn nu, woordvoerder van de politie Midden-West-Brabant. Goedemiddag meneer van Hooidonk. Goedemiddag. Um, wat, wat is er aan de hand? Kunt u, uh, wat kunt u melden? Wie heeft gelijk inderdaad, een 41-jarige Bredana heeft uitlatingen gedaan dat als hij zijn woning uitgezet zou worden dat hij dan de boel zou opblazen. Nou, gelukkig is die man inmiddels in de omgeving op het Monstonodusplein in Breda aangehouden. Politie en brandweer gaan nu onderzoek doen in die woning of het ook sprake is van een gevaarlijke situatie. Een buurtbewoner heeft hem gezien met gasflessen, dus dat moeten we allemaal slinker weten. En er zijn uit voorzorg acht panden opruimd. Acht panden in de, in de buurt, in de straat. Zijn, uh, zijn de mensen geëvacueerd, zegt u? Dat klopt. Ja. Maar de man is in ieder geval aangehouden. En uh, brandweer en politie gaan nu verder onderzoek doen in die woning... om te kijken of er nog sprake is van een gevaarlijke situatie. Hoe kon het zover komen? Waarom is die, uh, waar is die zo boos over? Hij is boos omdat hij een uh, conflict heeft met de woningbouwcoöperatie. Uh, het pand waarin hij woont is onbewoonbaar verklaard. Kennelijk heeft hij zich ook niet netjes gedragen in dat pand en tegenover buurtbewoners. Dus vandaar dat hij uh, zijn woning uitgezet zou gaan worden. Alleen de man verkeert in de veronderstelling dat dat vandaag zou gebeuren. Uh, dat is niet het geval, maar hem is wel te staan gegeven dat hij voor 12 uur eigenlijk de sleutels zou moeten inleveren. Ja. Hij is nu meegenomen naar het bureau voor, uh, voor verhoor. Klopt, en we zullen daar kijken wat verder precies de juridische verdenkingen gaat worden. Maar op dit moment is voor ons het belangrijkste om voor de buurtbewoners hier weer een veilige situatie te creëren. Want het zou kunnen zijn dat hij daar gaslessen heeft neergezet en die bijvoorbeeld heeft opengedraaid... en dat het, dat het nu nog gevaarlijk is. Dat, dat checkt u nu ja, even. Precies, en dat is iets wat we zeker moeten weten. Ik, ik denk dat het misschien wel mee gaat vallen, maar we moeten dat wel, wel zeker weten. Dus vandaar dat de straat is afgezet en dat brandweer en politie naar binnen gaan voor een onderzoek.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 Het kan ook zijn dat ze door minder vaak naar de huisarts te gaan... proberen om een verwijzing naar een ziekenhuis te voorkomen. Het risico is vier jaar geleden ingevoerd... om patiënten beter te laten nadenken of ze zorg wel echt nodig hebben. Sindsdien is het bedrag alleen maar omhoog gegaan. 150 euro was het in 2008 en 350 euro wordt het volgend jaar.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 In de Tweede Kamer wordt vandaag de sportbegroting van het kabinet behandeld. Dit is het NOS-journaal, het dooralt meegens. Het aandeel KPN is vanochtend hard onderuit gegaan op de beurs. Het telecombedrijf moet voor de zogenaamde 4G-licenties voor snel mobiel internet veel geld neertellen. 1,35 miljard euro. En dat is een teleurstelling voor veel beleggers. Jos Versteeg, analist van Theodor Gielissenbankiers, Bankiers, is de koersval van KPN logisch, zegt hij.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 Uh, gratis WhatsApp zijn ge gaan gebruiken. Ja. Die kans is ook dat dat, dat dat met bellen gaat gebeuren. Mensen betalen nog steeds extra voor de belminuten op een mobiele telefoon. Ja. En je ziet bijvoorbeeld op een iPhone, heb je appjes als Viber, waarmee je gratis kan bellen. Dan hoef je niet meer extra te betalen voor het bellen. Een Skype-achtige uh, ja, Skype applicatie, bedien, ja. Ja. Nou, uh, uh, bezweken bedrijf, bedrijf uh, tien jaar geleden bijna, aan de schuldenlast met, met die UMTS. Uh, ja. Zit dat risico er nu weer in?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 In Zuid-Afrika zijn zeven verdachten opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op het congres van het ANC. Op dat congres in Mangang, dat gisteren is geopend, wordt een nieuwe partijleider gekozen. Volgens de politie wilden de verdachten een bom laten ontploffen in een van de tenten die worden gebruikt. Mannen worden behandeld als terreurverdachten. Ze zijn tussen de 40 en 50 en zouden uit rechtsextremistische extremistische hoek komen. Volgens Zuid-Afrikaanse media heeft één van de verdachten intussen bekend. Ondanks de crisis is het aantal mensen dat op kerstvakantie gaat al jaren gelijk. Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen verwacht dat ook dit jaar... weer zo'n 800.000 mensen op vakantie gaan tijdens de kerstdagen. De crisis maakt daarin weinig verschil. Nee, we merken er wat dat betreft niks van. We zien wel dat uh, nou, vakantie is en blijft belangrijk voor de Nederlander. Dus we blijven gaan, maar we passen wel een aantal... Uh, bezuinigingsstrategieën toe. Uh, we gaan korter uh, dichterbij en we geven minder uit uh, tijdens uh, de vakantie. Ongeveer de helft van de vakanties wordt doorgebracht in het buitenland. Duitsland staat op één en het wordt gevolgd op België en Oostenrijk. Een oudejaarsclub uit het Groningse dorp Tolbert moet van de Groningse rechtbank... de Amsterdamse politie een schadevergoeding van 5000 euro betalen voor een oudejaarsgrap. Tien jaar geleden werden uit het Van Gogh Museum in Amsterdam twee schilderijen gestolen. De dieven eisten 50.000 euro, maar het bleek een oudejaarsgrap. Twee mannen uit Tolbert werden opgepakt voor afpersing en ze werden vrijgesproken. Als signaal aan anderen die van plan zijn een oudejaarsgrap uit te halen, eist de politie een schadevergoeding voor het werk dat ze aan de zaak heeft gehad. Sport. Vijenhoorder Bruno Martins Indi en Leandro Bacuna van FC Groningen worden niet geschorst voor de rode kaarten die ze afgelopen weekend kregen. De aanklager Betaald Voetbal heeft de kaarten geseponeerd. Bacuna werd tegen VVV al na zeven minuten van het veld gestuurd. Martins Indi mocht na een uur spelen vertrekken in de wedstrijd tegen Ado. In datzelfde duel kreeg Ado-speler Tom Beugelsdijk ook een rode kaart. Die kan wel een schorsing tegemoet zien. Beugelsdijk kreeg een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. In Spanje lijkt Barcelona na gisteravond al bijna zeker van de landstitel. Het won met 4-1 van Atletico Madrid. En zag eerder op de avond Real Madrid gelijk spelen. Dus heeft Barcelona nu 9 punten voorsprong op Atletico. En maar liefst 13 punten op Real. Correspondent Edwin Winkels aan de lijn nu. Edwin, um, daar zullen ze niet blij mee zijn in Madrid. Hoe dat gisteren allemaal gelopen is. Nou ja, ze waren sowieso al niet blij dit seizoen, maar het, het gaat met de week erger. Er was woensdag al een, een nederlaag tegen Celta uit de tweede divisie, 2-1. Dat kunnen ze thuis dan nog goed maken, Maar de competitie is zelfs coach Mourinho, die toch niet snel opgeeft. Die zei gisteren op de presconferentie, het is onmogelijk om dit gat nog goed te maken. Ja. Wat niet iedereen denkt, de spelers zeggen, we moeten professioneel blijven. Er zijn nog 22 wedstrijden te gaan. Alles is mogelijk officieel, dus we mogen nooit opgeven voordat het seizoen voorbij is. Maar Mourinho was duidelijk, dus laten we maar aan de andere prijzen denken. De Champions League en de beker. De grote vraag is of hij dat met deze ploeg mag blijven denken. Het ja, de titelstrijd geeft hij dus al op. Uh, en en hoe, hoe, hoe wordt er in de pers uh, op hem gereageerd? Nou, ik neem toe: het is, het is natuurlijk een man die, die, die uh, altijd wel voor, voor roering zorgt, uh, binnen en buiten de club. En zolang het goed gaat, dan, dan vinden ze hem een fantastische trainer. Maar ja, hij is nu, nu zo vaak bezig, hij is, staat vandaag ook in de Madridische krant, hij, hij steekt de club zelf en de omgeving steekt hij in brand altijd met zijn woorden. Zaterdag nam die een journalist van, van Marca, de grootste sportkrant, hier apart in een kantoortje met vier medewerkers van Real Madrid. En ze bedreigden hem zo'n beetje op dat hij zou onthullen... waar zijn bronnen vandaan kwamen, wat hij over de kleedkamer schreef. En zo zoekt hij, of maakt hij eigenlijk overal vijanden... in de, de belangrijkste media... Ja. Onder zijn eigen spelers, die, die zijn ontevreden. En alleen zijn voorzitter steunt hem publiekelijk nog. Die kan hem ook niet ontslaan, omdat uh, Marie nog een contract heeft. En, en duidelijk iets van 20 miljoen euro zou kosten als hij nu zouden ontslaan. Hij richt zich niet meer op de titel, maar op andere prijzen. Maar misschien moet hij zich op uh, iets heel anders dan uh, voetbal gaan richten. Nou, voetbal wilde hij zich wel blijven richten. Maar hij heeft zelf al vaker gezegd van... Uh, misschien heb ik het hier wel gezien. En uh, ja. gaat hij, gewoon, hij zou heel graag terug willen naar, uh, naar de Premier League. Uh, een club als Manchester United bijvoorbeeld dat zou het fantastisch vinden... om daar uh, om Ferguson op te volgen. En daar lijkt hij ook een beetje naartoe te werken. Mourinho is nooit uh, vriendelijk bij zijn clubs eigenlijk weggegaan. Ook al hebben ze heel veel gewonnen. Dus uh, iedereen neemt aan dat het einde van dit seizoen allemaal voorbij is. En misschien zelfs al iets eerder. Maar voetbal daar neemt hij geen, geen afscheid van. Trudig. Stemming in Madrid. Maar jij zit in Barcelona. Daar zal de sfeer wel uh, helemaal top zijn. Ja, het is, ze, ze vinden het eigenlijk ongelooflijk uh, Wat vandaag iemand schreef, uh, de, de Tito en de nieuwe trainer, heeft iets onmogelijks voor elkaar gekregen. dat niemand het meer over Pep Guardiola heeft. Barcelona is echt alle records aan het breken. Hij heeft zo'n 16 wedstrijden maar één gelijk gespeeld. Dus We hebben alles gewonnen. En, en vooral iedereen aan de voet van Messi, die gisteren opnieuw twee doelpunten scoorde tegen Atletico Madrid. 4-1 tegen de nummer 2. Uh, dus Barcelona blijft eigenlijk elke week verbazen. En ja, hier kunnen ze hun vreugde niet op. En is het juist elke wedstrijd genieten? Precies dus ja. tegengesteld wat er in Madrid gebeurt. Ja, de schaapjes op het droge. Ik dank je wel voor je uitleg, Edwin Winkels in Barcelona. Ophef in Rusland nog. De supporters van voetbalclub Zenit Sint-Petersburg hebben een manifest verspreid. waarin ze duidelijk maken: geen zwarte en homoseksuele spelers bij de club te willen. Volgens de fanclub verliest Zenit zo zijn identiteit. Clubleiding heeft de actie meteen verworpen. Zenit staat voor tolerantie, zal liet een woordvoerder weten. Wijnand nu. Dat betekent verkeersinformatie Wijnand. Op de A27 van Utrecht naar Breda loopt het vast na een ongeluk met een vrachtwagen. Tussen Lexmond en Knoopend Gorkum staat 5 kilometer Fiede. Er is nog maar één rijstrook open. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort voor de afrit Den Dolder, 3 kilometer. Dat komt door een aanrijding, de rechterrijstrook is dicht. Dank wel. De hoofdpunten nog één keer. In Breda dreigde iemand zojuist zijn huis op te blazen na een huurconflict. De man is opgepakt, politie en brandweer controleren nu of het pand veilig is. Acht omwonenden in Breda zijn uit voorzorg wel geëvacueerd. De koers van het aandeel KPN maakt een duikvlucht... na de aankoop vorige week van dure G4-licenties. En de Tweede Kamer wil geld reserveren voor de Jeugd-Olympische Spelen in 2018. 13 over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg weer. En het vervolg van lunch. Als vertegenwoordiger van MKB Brandstof spreek ik regelmatig met ondernemers. En wat hoor ik dan nog wel eens?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 MKB Brandstof. Fiscus Proof. Vanavond in 10 keer Beter. Hoe verdien je geld aan je oude overhemden? Door er onderbroeken van te maken, misschien? Kijk naar 10 keer Beter. Het levert je geld op. Vanavond, 5 voor half 8, NTR. Nederland 2. NTR. Speciaal voor iedereen. Dit is Radio 1, NCRV, -E. lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, in deze week hebben we op de maandag... oud-ministers uh, op uh, de lunch uh, en wijklunch. Dus zometeen uh, maakt Ella Vogelaar, voormalig minister van... wonen, wijken en integratie aan opwachting. Een nieuwe week in de praktijk en daarvoor zijn we deze week... bij het kerstcircus in Carré, dat is in Amsterdam... En om half twee is het stand.nl en dan gaat het uh, nog een keer over Bultrug Johannes. De stelling dan, de ophef over Bultrug Johannes is overdreven. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, dat nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert, dat kan ook, eens of oneens. Doe dat dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, op de maandagen dus in deze weken krijgen we steeds oud-ministers op bezoek voor een werklunch. Vandaag is dat Ella Vogelaar, voormalig minister van Wonen, Wijken en Integratie. Zij zat in het kabinet Balken en de Vier. Daarna werd ze interim voorzitter van een grote huisartsenpost en lid van de Raad van Advies van de uh, forstar Groep. En dat is een re in Rijen. Ella Vogelaar, hartelijk welkom. Goedemorgen. En mooi dat u er bent. U hebt een eigen bedrijf. Dat had u ook al voordat u minister was. Die werkzaamheden heeft u na uw aftreden. Dat was in 2008 weer opgepakt. En wat doet u dan met dat bedrijf? Nou, dat is vooral besturen en toezicht houden bij allerlei verschillende organisaties. En dat zijn op dit moment een woningcorporatie, een pensioenuitvoerder in de metaalsector. Dus men kan u inhuren voor bestuurlijke taken? Ja, bestuurlijke en toezichthoudende taak. Bestuurlijke en toezichthoudende klussen. En u deed dat ook al voor dat u minister werd. Kon ja. u dat eigenlijk daarna gelijk weer oppakken? Mag dat eigenlijk gewoon? Uh, ja, alleen het is wel een beetje usance... dat je niet meteen in de sector waar je als minister verantwoordelijk voor bent geweest... ook standp uh, dan een bestuurlijke of toezichthoudende taak doet. Dus met Mitros heb ik netjes... Tweeënhalf jaar gewacht. Want dat is die woningstichting hè, ja. in, in Utrecht. Daar komen ja. we straks nog wel even over te praten. Want die waren natuurlijk ook in het nieuws de afgelopen uh, jaar. Vanwege de Asbest. Um, Absoluut. Maar, want, um, uh, en, want dit is natuurlijk toch een wat, wat grijze gebied. Als je, als je een bedrijf hebt, bijvoorbeeld. Echt, ik noem wel een, een, een nou, bijvoorbeeld Jan Kees de Jager heeft dat volgens mij gehad. Hij had echt een, een, een, een commercieel bedrijf. Uh, dat moest hij natuurlijk ook even stopzetten. Want dit is toch een iets grijzer gebied, bestuurders Nou, ik eigenlijk. weet niet wat u bedoelt met grijs, maar het is zo wit <lacht> als het maar kan. Ook. Nee, nee, ik bedoel <lacht> niet dat u de belasting oplicht of zoiets. Maar ik bedoel, het is vaak duidelijker dat je zegt... Van, nou, ik heb een bedrijf en er ja. werken zoveel mensen... Te, dan dat je je laat inhuren als, als Ja, nee, ik heb geen mensen uh, op de payroll uh, staan. Ik heb wel een tijdje een secretariaat gehad. Maar dat doe ik nu ook uh, gewoon Henson zelf. Ja, uh, ja ik, je krijgt gewoon, uh, je wordt of gevraagd, of je solliciteert... of je wordt uh, door een headhuntersbureau benaderd. Dat is de manier waarop voor dit soort functies mensen geworven worden. Ja. En u bent dan de hele week, uh, hoe, waar bestaat zo'n werkweek eigenlijk uit dan? Nou, net als, laten we even vanmorgen kijken. Vanmorgen heb ik uh, e-mail thuis beantwoord vanaf uh, half negen. Ik heb uh, een paar telefoontjes gepleegd. Een vergadering van een raad van toezicht. Dat is dan iets wat ik uh, als vrijwilliger doe bij de Van Harte restaurants voorbereid. Straks heb ik nog uh, een gesprek met uh, een paar andere collega's uh, van u. En dan een vier uur tot acht uur uh, begint die vergadering... van die Raad van Toezicht van de Van Harte Restaurants. Ja, ja. Wat is er eigenlijk zo leuk aan dat besturen en dat toezichthouden? Nou ja, uh, kijk... Doordat ik uh, dat bij verschillende bedrijven en organisaties doe, zie, leer je dus verschillende bedrijven en organisaties uh, kennen. Dat vind ik leuk, dat je verschillende maatschappelijke sectoren uh, in terecht komt en een kijkje in de keuken krijgt. Ja, god, en het zit verder geworden in mijn bloed. Ik bedoel, ik duurde natuurlijk al uh, 30, 40 jaar zo langzamerhand van mijn arbeidsloop aan. Ja, ja. U hebt het bijvoorbeeld ook bij Unilever gedaan, dat is dan een gigantisch bedrijf. Ja. En bij een elektriciteitsbedrijf, Elektrabel... bij het havenbedrijf Rotterdam... bij het gemiddelde voerbedrijf eh, Amsterdam. Zijn er ook dingen die u niet doet? Dat u, dat u wel eens gevraagd bent voor iets... en u zegt, nou, nee, dat, dat vind ik nou niks. Ik heb wel een aantal keer uh, inderdaad nee gezegd. Gewoon omdat ik het uh, sowieso uh, toen uh, helemaal te druk had. Ja, uh, maar maar niet uit principe volgd. of zo? Nou, ik zou een bedrijf... wat uh, echt bekend staat als uh, niet geen aandacht voor personeel, slechte arbeidsverhoudingen, niet een beetje oog voor duurzaamheid. Zou ik niet zo gauw doen, denk nee, ik. Nee. Toen u minister was, uh, en ook, u hebt ook bij de, bij de vakbond nog gezeten, was u veel in de media te vinden. Uh, misschien moeten we daar zo ook nog even over hebben, want ook daar zijn wel wat dingen gebeurd. Maar hoe is dat om dan nu toch wat meer in de lute te werken? Nou ja, het is een stuk rustiger zullen we maar zeggen. Maar vindt u dat prettig? Nou, ik heb nooit de media geschuwd. Volgens mij ben ik uh, een redelijk open en toegankelijk persoon. Dus uh, in die zin... Uh ja, heb ik, ik bedoel, er zijn rond dat ministerschap en de media... een aantal ongelukkige momenten geweest. Maar ik heb geen aversie tegen de media nee. of zo, absoluut niet. Hebt u Rutger nog wel eens gesproken na die tijd? Zeker, toen ik uh, mijn partner en ik het boek over twintig uh, uh, maanden ministerschap presenteerde. Toen dacht ik, nou, de kans is groot dat Rutger uh, op het toneel <lacht> verschijnt. En dat was ook inderdaad ja. het geval. Maar en, goed, uh, dat was dan ook weer in, in het kader van een officieel momentje. Het is niet zo dat jullie ooit nog eens een keer een kop komen... Je hebben gedronken samen. en uh, nee, Dat nee, had u ook nee, geen behoefte aan. Of nee. Zo? nee. nee. Ja, wat was het beroemde fragment, hè, Rutger? Uh, voor geen stijl. U liep weg. Nou ja, kijk. Als uh, ik even terugkijk op dat moment. Ik bedoel, ik heb een fatale fout gemaakt... door me niet te realiseren hoe hij met dat moment aan de haal zou kunnen gaan... en niet uh, zou laten zien wat er zich daaraan voorafgaand heeft afgespeeld. Want hij had mij al drie, vier keer ge, uh, dezelfde vraag gesteld... en ik had daar netjes en beleefd antwoord op gegeven. En op een gegeven moment kreeg ik er gewoon genoeg van. En toen dacht ik van, ik liep niet weg, ik gaf hem gewoon geen antwoord meer. En ja. ik keek hem aan. En dat eerste gedeelte dat, is nooit uitgezonden? Nee, dat is nooit uitgezonden. En hij heeft alleen maar dat moment waarop ik zwijgend tegenover hem stond... Uh, uh, uitgezonden en uh, dat heeft zo zijn dynamiek gekregen, zullen we maar zeggen. Ja, wat ja. Uh, was in die tijd ook een kwestie van dat u... of daar ging het volgens mij zelfs over, dat gesprek... He? of u wel of niet een, een, een mediatrainer had aangenomen. Ja, dat was uh, inderdaad de vraag die mij stelde. Of ik een, nou, hij noemde het geen mediatrainer, maar een spindokter. Ja. En ik had hem dus tot drie, vier keer toegezegd... dat dat niet het geval was, wat ook echt inderdaad zo is... Uh, en uh, ja, hij weigerde dat te accepteren. En ja, op een gegeven moment dacht ik van jongen, ga een straatje om. Het is wel mooi ja. geweest. En want ik achter, heb onvoldoende gerealiseerd hoe die, de, ja. hoe die daarmee aan de haal zou kunnen gaan. Misschien had u toch die spindokter moeten nemen dan. Die had u nee, dan misschien ik kunnen hou vertellen. niet van spindok. Dus dat is een van de dingen uh, van het politieke bedrijf uh, die ik... Uh, nou, waar ik niet erg enthousiast over ben, laat ik het zo zeggen. Nee, nee. dat dachten partijgenoten anders over. Wouter Bos volgens mij heeft het altijd ja, even gezegd die, van uh, doe dat nou wel. Ja, ja. maar dan, ah, nou ja, ik hou er dus niet van, van dat soort uh, gedoe. Uh, in het politieke bedrijf. En als je het dan al zou moeten doen... dan zou het wel iemand moeten zijn... waar je ook denkt dat je een klik mee hebt. Want dat is volgens mij... dat soort situaties wel redelijk cruciaal. En uh, met de naam die toen circuleerde... had ik absoluut geen klik... om het eufemistisch uit de, aan te de duiden. De man die nu wethouder in Groningen is, geloof ik. Nou, ja, Dik daar heeft hij ja. ja, ja. um, Goed, nou ja, dus Rutte niet meer gesproken? Uh, nou ja, prima. Oh, nou ja, wel. Wel professioneel, dus niet persoonlijk, maar... Ja. Wel, uh... u, u noemde net al even uh, Mitros, hè? dat is die uh, woningstichting in uh, Utrecht. Die kreeg te dus maken met die asbesttoestand. Uh, nou ja, daar bent u ook toezichthouder. Hoe is ja. dat dan eens toch uh, op die manier weer... Ja, Heel het bijzondere die... was zelfs dat ik, ik ben nu uh, anderhalf jaar toezichthouder daar... en sinds de zomer, 1 juli, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dus ik was koud voorzitter, of toen gebeurde dat uh, incident. Nou ja, kijk, bij, in dit soort situaties de rol van toezichthouder is natuurlijk... dat je niet meteen hands-on in zo'n bedrijf bent. In eerste instantie moeten de bestuurders dat doen... Uh, maar ik heb natuurlijk in die periode wel dagelijks contact gehad... met de bestuurders uh, om te kijken hoe het ging en hoe het uh, zich uh, ontwikkelde. En uh, nou ja, ook benadruk dat het enorm belangrijk was om te proberen... zo goed mogelijk de communicatie met de bewoners uh, vorm te geven. Omdat dat natuurlijk een enorme impact uh, op ja. uh, die mensen die daar wonen mensen heeft. Mensen moesten hun huis uit natuurlijk. Ja, mensen, nou ja zo natuurlijk uh, is dit achteraf niet. Uh, als je kijkt naar de twee onderzoeksrapporten die er nu uh, liggen. De gemeente Utrecht heeft een onderzoeksrapport... Uh, door een ondervraagcommissie laten doen. We hebben dat binnen Mitros zelf ook gedaan. En uh, nou ja, de conclusie is natuurlijk toch wel dat uh, door een iets wat ongelukkige samenloop van omstandigheden zal ik maar zeggen, uh, dat proces zo zijn eigen dynamiek heeft gekregen met uh, het 112 en de hele machinerie die dan in werking komt uh, inschakelen. Terwijl uh, ja, als je feitelijk kijkt naar het asbestrisico op dat moment uh, voor uh, bewoners die daar wonen, dan is dat gewoon... Heel erg ja. beperkt als ja. het gaat om de gezondheidsrisico. Is dit ook iets wat je, wat je nooit goed kan doen? Als je, als je in het begin dat had gezegd: van nou ja, mensen, kom op, je kunt daar gewoon blijven zitten, want het is allemaal uh, risico is niet heel, dan was het ook niet goed geweest. waarschijnlijk. Nou ja, dat, dat zijn inderdaad uh, dilemma's waar je dan uh, mee te maken krijgt. En de kans dat je het inderdaad nooit goed doet, uh, is uh, heel erg groot. Uh, en ja, toch moet je handelen op zo'n moment. Ja. Wat is eigenlijk leuker? Het uh, beleid controleren of, of toezicht houden daarop... of het beleid zelf maken? Uh, uh, nou, ik vind alle twee leuk. Uh, <laughs> ja. En je verspelt verschillende rollen. En nou ja, er is natuurlijk rond toezicht... is er ook heel veel veranderd de afgelopen jaren. Ik, ik herinner mij nog levendig toen ik uh, 15 jaar geleden... begon aan mijn eerste toezichthoudende functie... Toen was het motto, uh, ga vooral niet op de stoel van de bestuurder zitten. En ja, door alle discussies die er natuurlijk zijn geweest over toezichthouders zitten op de grote afstand... en weten niet wat er zich afspeelt in een organisatie waar ze toezicht op moeten houden... ben je veel meer betrokken geraakt bij die organisaties. Mm -hmm. wordt u, u wordt vaak, denk ik, toch wel aangesproken op het feit dat u oud-minister bent... Ja, dat is inderdaad een bijzondere ervaring. Dat uh, gebeurt heel veel. Het, gewoon in uh, nou ja, het circuit, zal ik maar zeggen... Uh, geeft het je een bepaald soort positie. Uh, maar ook op straat. Uh, het gebeurt mij echt nog wekelijks. Uh, ik reis met openbaar vervoer in beginsel... dat er mensen zijn die mij aanspreken en uh, zeggen... Bent u het nou uh, echt? Bent u mevrouw Vogelaar? En gaat u ook nog wel terug naar de Vogelaarwijken dan? Ja, dat doe ik ook. Uh, ook bewoners die mij uh, op allerlei slinkse manieren <lacht> weten te vinden... en uh, dan vragen, dan zeggen ze bijvoorbeeld van... Uh, mevrouw Vogelaar, zou u eens willen komen kijken wat we met uw geld... dat vind ik altijd ontzettend grappig dat ze daar zo over praten... Uh, want ik heb dus bewonersbudgetten voor uh, allerlei uh, voor die mensen in die wijken beschikbaar gesteld, omdat ze dan graag willen dat ik hmm. kom kijken wat ze daarmee gedaan hebben. Ja, dus, uh, en, en ook laten we zeggen, dit, de, de functies waar u nu voor gevraagd heeft, dan maakt het toch wel uit of je oud-minister bent, dan, dan weten ze je toch te vinden. Ja, nou ja, sommige heb ik dus, bijvoorbeeld Mitros, uh, die woningsstichting, heb ik gewoon zelf gesolliciteerd op een advertentie die in de krant uh, stond, en ja, ik denk dat ja, god, je, je naam is natuurlijk meteen bekend uh, ja. als je brieven in een stapel van 100 ligt. Zo ja. werkt het natuurlijk en, en, en dan maakt het dus ook niet uit, want laten we zeggen dat u daar wegging uit de politiek. Nou, dat had u zelf denk ik toch iets anders gepland. Dat ging uh, wat sneller ja, misschien dat, dan de bedoeling was. Uh, ja, dat dat niet... maakt dan allemaal niet meer uit. Je bent dan niet aangeschoten wild meer of zo. Nou of? ja, ik in ieder geval ervaar dat zelf absoluut uh, niet zo. Uh, en blijkbaar ook voor de, uh, de functies waar ik... Uh, he, want hier heb ik op gesolliciteerd, maar anderen ben ik voor gevraagd. Uh, ja. Geldt dat uh, niet. Ja. Maar ja, ik denk uh, dat dat ook wel te maken heeft... met uh, hoe ik me uh, in deze affaire, zal ik maar even zeggen, heb opgesteld. En uh, ja, ik heb denk zelf heel duidelijk gemaakt mm. dat... Uh, het echt te maken had met uh, ja, naast het ongelukkige optreden in de media, maar dat is meer de stok om de hond te slaan, mm -hmm. denk ik, dan de feitelijke oorzaak. Ja. Tussen uh, u en Bos ging het niet helemaal lekker. Nou ja, wij hadden gewoon uh, op twee onderwerpen behoorlijke politieke ja. meningsverschillen. Ja. En uh, nou ja, als je daar dan voor blijft staan, uh, dan kan je soms een hoge prijs moeten betalen. Ja. En dat heb ik gedaan. Nou heeft hij het toneel ook al lang verlaten, het politieke toneel. Hoewel, uh, hij we was even terug natuurlijk tijdens de ja. informatieperiode. Ja. Uh, het kan raar gaan. Sharon Dijksma uh, was weg. Uh, ja. was op een gegeven moment in de race om burgemeester te worden... van Nijmegen, ja. niet gelukt. En ineens uh, weer staatssecretaris. Ja. Uh, komt u nog ooit terug in de politiek? Nou, dat lijkt me niet aannemelijk. Ik ben uh, wel een paar jaartjes ouder dan uh, Sharon Dijksma... Uh, dus ik ga ervan uit dat dat uh, niet realistisch is. Nee, dus dat niet. Lekker blijven adviseren, uh, toezicht houden... en uh, het beleid dus van een andere kant uh, bekijken. Dank dat u hier was, Ella Vogelaar. Graag gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En deze week is dat Ingrid Koning. Ze neemt de komende dagen een kijkje achter de schermen... bij de 27e editie van het Kerstcircus in Carré. Ingrid, uh, waar ben je nu? Ik ben nu echt in het hart van Carré op de piste. Ze zijn het licht aan het repeteren. Dus ik ben echt helemaal... Ik zit echt gewoon helemaal in het pikken donker nu. En er zijn zo'n rolschaatser acten wordt nu gedaan. Mm -hmm. Oké, okay, en waarom ben je daar deze week bij dat kerstcirkel? Ja, de kerst komt eraan, maar... Nou, ik ben wel benieuwd uh, wat er de afgelopen jaren veranderd is bij het kerstcircus. Dit jaar komen er maar liefst 50.000 mensen naar het wereldkerstcircus. Wat willen deze mensen? Willen die mensen nog steeds een clown zien? Of willen ze tegenwoordig hele andere ex zien? Maar ik ben ook wel benieuwd, uh, afgelopen periode bij het regeerakkoord... is er vastkomen te liggen dat uh, een verbod komt op wilde dieren in het, in het circus. Heeft dat nog gevolgen voor dit circus? Kan het circus dan nog wel overleven? Ja. En ga jij echt uh, meewerken ook uh, achter de schermen? Kunnen we je bijvoorbeeld ergens in de trapeze zien hangen? Nou, ik heb uh, net een act gezien aan de trapeze. Daar zie ik mezelf niet uh, aan hangen, maar Henk van de Meijden zit naast me. En Henk, denk je dat ik nog uh, iets kan uh, meehelpen? Ja, zeker hoor. Ja, ja. Krijg een bezem. Ja, het is hartstikke druk nu, Gouders. Jongens, komt de muziek nog? Oh ja, nou, je hoort, Henk is uh, druk bezig. Ja. Die is druk bezig aan het cueën. Maar ik denk dat ik niet meer dan een bezem krijg, Jurgen. Maar daar zal ik al blij mee zijn in dit kerstcircus. Ja, ah, dat staat je goed. Ik, ik zie het al helemaal voor me. We gaan het de komende dagen horen, natuurlijk, hoe het daartoe gaat in Carré. Tijdens dat kerstcircus, de 27e editie alweer. Ingrid Koning is onze verslaggever voor In de Praktijk. Zometeen is er stand.nl. De stelling dan: de ophef over bultrug Johannes is overdreven. We zijn Benieuwd of u het daar eens mee bent of mee oneens. Laat het vooral weten via de bekende kanalen. Nu het laatste nieuws. Hier is Lieselot Thomassen. Radio 1, het nos journaal. Uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers kunnen terug naar hun land van herkomst, schrijft staatssecretaris Steven aan de Tweede Kamer. De veiligheidssituatie in de hoofdstad Mogadishu is zodanig verbeterd dat de asielzoekers zonder gevaar kunnen terugkeren. De politie in Breda heeft een man aangehouden die zijn huis dreigde op te blazen. De buurt is nog afgezet vanwege mogelijke ontploffingsgevaar. Ach, huizen zijn ontruimd. Buurtbewoners hadden de man van 41 zijn huis zien ingaan met gasflessen. De politie probeert nu in het huis vast te stellen wat hij daarmee heeft gedaan. De bewoner heeft al langere tijd een conflict met de woningcorporatie en zou worden uitgezet.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 tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkem 8 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Everdingen, via Deil over de A2 en de A15. En op de A28, van Utrecht naar Amersfoort... voor de afrit Den Dolder, 3 kilometer na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt Jurgen van den Berg. Na twee mislukte euthanasiepogingen werd Bultrug Johannes dan gisteren officieel doodverklaard. We hebben alles aangedaan, het ultieme poging donderdag aangenomen om de beesten te bevrijden. Het was niet mogelijk. We hadden de beste mensen uh, daar van de reddingsmaatschappij die iedere hergenstichter plekken weten. weet. We hadden de kustwacht, we hadden onszelf op het biologische uh, uh, vlak. Het was niet mogelijk te doen, anders hadden we het gedaan. Dat zei de directeur van Ecomare. Hij verdedigt zich tegen de kritiek dat er fouten zijn gemaakt... bij de redding van de bultrug. Want uh, veel mensen zijn erg boos over de mislukte reddingsoperatie... voor Johannes. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren wil dat er een overheidsprotocol... komt voor gestrande zeezoogdieren. Gisteren werd er ook nog een stille tocht gelopen voor Johannes. Zijn de emoties over de aangespoelde bultrug te hoog opgelopen... of was zijn dood te volkomen geweest? En zijn mensen daar terecht kritisch over? Ik praat erover met Geert Fons, directeur van milieuorganisatie Sea Shepherd Nederland. Hartelijk welkom. Dank je wel. We beginnen altijd, meneer Fons, in Stam.nl met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Dan gaan we zo meteen aan de hand van die stelling uitgebreid doorpraten. Dus hier komen de keuzes. De beste stuurlijf staan aan wal. Ja. Voor Nederlandse bergers is het redden van Johannes... net zo makkelijk als het bergen van een klein scheepje. Uh, makkelijker. Dus ja, het is goed dat Nederland nu eindelijk... een opgezette bultrug krijgt. <lacht> ja, ja of nee? <lacht> uh... Ik doe gewoon, eh, uh, tja, ja, ja, tja, tja. Oké, okay, nou, we mag het straks trouwens, daar mogen we op terugkomen hoor, op die keuzes. Want uh, we komen daar wel sowieso even over te praten. Dan de stelling, en ik roep onze luisteraars natuurlijk ook op om eens of oneens te zeggen: de ophef over Bultrug Johannes is overdreven. Dat is die stelling. Bent u het eens of oneens, eens? SMS dat naar naar 70, 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, eens doet, al met Hekje Standpunt. De ophef over Bult terug. Johannes is overdreven. Dat is dus de stelling. Zegt u dan eens of oneens? Um, moet ik weer alleen eens of oneens zeggen? Nou, of mag u mag u zeggen eens, o, eens of comma en dan mag u uitleggen waarom. Ik ben blij dat er zoveel aandacht voor is. Dus uh, is dat eens of oneens? Um, het is een vrij gecompliceerde situatie. Ik denk... Um... Nou, daar dus zullen we het uit, of, uh, waarschijnlijk uitgebreid over gaan hebben. Dus ik denk dat het goed is dat uh, deze situatie zoveel aandacht krijgt. Omdat er toch een aantal vraagtekens zijn te plaatsen bij de hele uh, procedure zoals die uh, gegaan is. Dus okay. in die zin. Ja. Maar, maar is alle commotie erover, dus een stille tocht? En al die mensen die zich daar nu mee bemoeid hebben, is dat overdreven of niet? Um... Ik weet het niet. Ten eerste wil ik in ieder geval wel zeggen... die stille tocht. Het is in de media naar buiten gebracht... dat door Seachepert ze zijn georganiseerd. Dat is dus absoluut niet het geval. Nee. Um, heel zakelijk gezien is er op een gegeven moment... het besluit genomen dat de walvis gered zou worden. Op dat moment is natuurlijk niet meer uh, in vragen... of um, uh, wat de emotionele aspecten zijn... en of het uh, ja, te veel is, te veel aandacht. Dus er werd besloten, de walvis gaat gered worden... Um, daarvooraf daarvoor had veel beter gewoon deskundig advies ja. Uh, ja, kunnen worden. Nou, laten we dan maar dat toch beginnen bij het begin. Want dat is het handigste. U zegt, daar is het eigenlijk al misgegaan. Ja, hè? Je moet eigenlijk eerst kijken of dat dier gezond is. Ja. En is dat zo, dan kan je een reddingspoging doen. Als, als je dat niet zeker weet, moet je er eigenlijk al niet aan beginnen. Precies. Het is eigenlijk een heel zakelijke beslissing. Op het moment dat de, de bericht binnen was gekomen... er is een bul terug aangespoeld... had gewoon de verantwoordelijke instantie... Uh, en ook uiteindelijk de overheid moeten bepalen... oké, okay, dit is niet echt een situatie. We willen dit zo deskundig, professioneel mogelijk... Oplossen. Uh, we laten inschatten wat is de situatie is en vervolgens handelen. En op dat moment is het oké: okay, of uh, een vrijheidspoging of euthanasie. Voor zover de... u er wat vanaf weet, had hij altijd een kans van slagen gehad? Weet u? Ik ben geen medisch expert, maar ik weet wel dat uh, de medisch-deskundigen, wereldwijd deskundigen, zijn niet geraadpleegd. Op het moment dat de bult was aangespoeld... was onder andere dokter Visser, een Nieuw-Zeelandse... die in verband met de zaak van en Morgan uh, in Nederland was... heeft haar hulp aangeboden. Andere, dus school, die waren toevallig die, in Nederland? Die, niet toevallig, maar ze waren in nee, Nederland. Goed, voor nee, nee, zaak, nee, maar ze ja, waren ja. niet vanwege de Johannes hier. dus nee, bedoel, Ze waren hier toevallig in dit land op voor een andere zaak? Correct. En uh, ze heeft dus gigantisch veel ervaring. En haar collega's ook. Die, nou, Ik zal niet zeggen, die doen het dagelijks. Maar uh, dat advies of dat aanbod werd niet geaccepteerd omdat door wie niet? Over, uh, uiteindelijk niet door de overheid, dus door het ministerie. Omdat die zeiden, wij hebben contact met Imaris en uh, met het Dolfinarium. En dat zijn voor ons de twee autoriteiten op dit gebied. Ja, daar kan je natuurlijk heel erg je, je twijfels mm. bij zetten. En dat zal ik zelf ook zeker doen en met mij ook een heel andere. Ja. Uh, onder andere die wetenschappers. Waarom wordt er niet naar geluisterd? Het is gratis advies. Ja. Uiteindelijk dat er werd besloten om toch een reddingpoging te doen dus gebaseerd op een beperkt advies, werd daarvoor de KNRM ingeschakeld. De reddingsmaatschappij voor mensen in of het algemeen. Precies. Ik acht deze maatschappij heel hoog, heb er heel veel respect voor... en ik zal dus ook geen kritiek uiten op hen als zijnde organisatie of mensen. Alleen, dat het redden van een mens in het water... is heel iets anders dan het proberen te redden van een walvis op het droge. Twee essentiële kenmerken waarvan ik denk... Had naar deskundig advies geluisterd. Um, Want u zei net bij die keuze: bijvoorbeeld, als je daar. Ik, ik denk dan inderdaad aan Smittak of zo moeten Dan had er gewoon bij moeten komen. Uh, correct. We hebben inderdaad met een ander uh, bergingsbedrijf, de Gier uit Rotterdam, die heeft uh, aangeboden gratis te helpen. Die zegt: als je op een gegeven moment gewoon een sleuf spuit met een hoge drukspuit. dan kan het water eronder lopen, eventueel met kleinere pontons erbij. Dan komt die walvis vrij van de zand. Mm -hmm. Dit is hetzelfde advies wat ook de marinebrandweer van uh, Tessel heeft aangeboden. En toen wij hen hadden benaderd... was hun eerste reactie ook... maar waarom benaderen jullie ons nu pas... Oké, okay, dan kun je afvragen waarom is het inderdaad aan uh, Sea Shepherd. En waarom heeft de burgemeester nou, van Tessel of de andere autoriteiten niet eerder een brandtuur benaderd. Want kijk, ik, ik zou me nog kunnen voorstellen... hoewel het natuurlijk allemaal vreselijk is, zo'n zo, zo zo bultrug... en als die dan eventueel dood zou gaan... maar dat de kosten bijvoorbeeld een overweging zou kunnen zijn. Als je tak in inhuurt, dat, dat kost natuurlijk wat. Maar als u zegt een bergingsbedrijf heeft het aangeboden... om het gratis te doen. Prodeo. En ja. een ander bedrijf waarvan ik dan via, via een relatie heb... het ook aangeboden om als er kosten waren... om die ook te sponsoren. Dus financieel... Had dat gewoon uh, nee. niks ja. hoeven kosten. Ja. Goed, uiteindelijk besloten ze dan toch om het beest uh, te euthanaseren. Ja. Uh, dat is ook niet goed gegaan. Nee, dat is heel klungelig gegaan, om het eventjes heel zacht uit te drukken. Uh, het mogen algemeen bekend zijn dat een, een walvis, of een, een, een grotere uh, uh, dolfijnachtige, of hoe je het ook wil noemen, die krijg je niet dood met een paar spuitjes. Daarin, Dikke huid. Dikke huid, daar heb je explosieven voor nodig. Explosieven, zegt u? Explosief om het gewoon op te blazen. Het, is zeg maar het hele extreme geval is dat je wat je met de walvisjacht hebt... dan zit er een explosief op mm -hmm. de punt van Harpoen. Maar in dit geval, uh, explosieven... Ja, dat is eigenlijk waar u toch altijd tegen uh, strijdt ook. <laughs> ja, dat is nee. leuk. Nee, Ik snap de oplossing nu wel, maar ja. dat, is, dat is toch een beetje gek... dat je dat, je dat moet zeggen als hebt het zeggen. Ja, ik ben er heel uh, zakelijk en heel concreet in. Um, of er wordt een keuze gemaakt, je redt de walvis... Mm -hmm. Of als hij niet meer te redden is, helpen die uit zijn lijden. Dus dit valt onder de tweede categorie: ja. helpen die uit zijn lijden. Wees daar gewoon menselijk in. We hebben zowel de kennis en de kundigheid om een walvis te redden. Wat dat wil zeggen, te uit die benarde positie ja. op het strand weg te halen. Als ook om hem uh, dood te krijgen. Waarom dan wordt gekozen om met spuitjes te klummelen? Terwijl je weet, en het verbaast me ten zeerste, dat uh, twee dierenartsen van het Dolfinarium deze poging toch hebben ja, willen ondernemen, terwijl je weet dat het niet gaat werken. Uh, uiteindelijk werd dus die poging uh, gestaakt. Een tweede poging werd niet uh, uh, hervat, omdat het te gevaarlijk zou zijn. Terwijl dus explosiever dat gaat werken, maar dan blijft het uh, karkas, het skelet niet in intact. Uh, het was al vrij snel besloten, of in ieder van de buiten gekomen... Mm -hmm. dat ook voordat de, de walvis dood was, dat het uh, skelet naar naturalis zou gaan. Ja. Dus museum, ja. Ja, een beetje dubieus. Naturalis heeft hier goed contact met Imaris. Imaris is het advies zou gaan naar de overheid toe. Dus uh, iedere weldenkende burger kan hier natuurlijk ook een paar conclusies aan verbinden. Ja, zit maar, dat? maar dat doet u dus ook. U zegt eigenlijk van... Uh, want dat was ook net, daarom begon u ja. net ook hard te lachen met die opgezette bult terug bij die keuzes. Uh, ik zei het is goed dat Nederland nu eindelijk eens een opgezette terug krijgt. Die zou dan bij de naturalis komen. Ja. Uh, u, u denkt dat dat, dat dat vooral het motief is geweest om het op deze manier te doen? Ik probeer alleen een paar linken te leggen... om te kijken welke partijen zijn erbij betrokken en hoe ligt die situatie. En inderdaad onder andere donderdag en vrijdag uh, stonden mensen van naturalis... Nou, ik me heb laten vertellen, al klaar met kapmessen bewijzen van om gewoon dat dier te ontleden. Ja, dat heeft weinig te maken met het redden van de walvis, lijkt mij. Uh, Leni het Hart heeft zich ook gemengd in die discussie. Die zegt eigenlijk precies hetzelfde, ja, wat u ook zegt. Wij zitten op één lijn, uh, Zeon en Kress, met Leni het Hart... Uh, Wietse van der Werf met de Blackfish en de Sea Shepherd in dit geval. Deze hele operatie heeft niks uh, uitstaande met het willen redden... van een, een, een professionele wijze, het willen redden van deze bultrug. Toch denken anderen daar anders over. Eko we hebben ze gebeld. Uh, die zeggen, ja, ja we hebben echt alles eraan gedaan. Uh, nou ja, de burgemeester van Texel hebben we nog gehoord... Uh, alles in het werk gesteld... om om dat beest te redden. Moet ja, we, moeten okay. we dat dan uh, wantrouwen? Nou, weet je, ieder heeft natuurlijk een recht op zijn eigen mening. En de wil, dat wil niet zeggen dat ook gewoon de expertise of de, de, de, de kundigheid aanwezig is. En dat klinkt misschien heel cru. Maar als gewoon internationale wetenschappers uh, niet eens de kans krijgen om de aangeboden hulp, om, om daar naar te luisteren. En laten we eerlijk zijn, um, de, ook de actie van de KNRM, waarvan ik aanneem dat het wel gecoördineerd is met Ecomar en andere partijen. Uh, je kunt natuurlijk wel nagaan dat je met een net. Niet een walvis op het droog. Een walvis is een 12 meter, zomaar los sleept. Dus ik begrijp die actie niet. Ja. En nogmaals, alle respect voor de KNRM en geen kwaad woord ja. daarover. Maar... maar bijvoorbeeld mensen bij Ecomare worden nu bedreigd, begrijp ik. Hè? Uh, Martin Freuberg, de directeur daar, die zegt: Ja, het is toch eigenlijk ongelooflijk. We hebben het net gehad over die dood van die grensrechter. En nu krijgen wij gewoon in onze mailbox uh, uh, uh, mensen die gewoon ons uh, ja, met de dood bedreigen ongeveer. Absoluut onacceptabel, daar ben ik helemaal mee eens. En dat, ik vind dat dat distancieert. Sysia het gezicht totaal van. En ik weet zeker, uh, Zeehoen de Kress, Pieter Buur en uh, Blackfish ook. Doodsbedreiging, dit is gewoon zo onvolwassen gedrag. En nogmaals, ik zal geen uh, uh, verwijtende vinger naar hun wijze van onwil... maar op een bepaalde manier gewoon onkunde. Had gewoon deskundig advies geaccepteerd en dan in overleg. En dat is het probleem. Op het moment dat er gewoon die uh, kundigheid in Nederland is... En al zou die niet in Nederland zijn, maar via communicatiemiddelen als e-mail, telefoon. is dat gewoon in te winnen als er helemaal geen problemen hoeven te zijn. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen: ja, nou hebben we het hele weekend hebben we het gehad over zo'n bultrug. Uh, uh, terwijl in Amerika daar op school. Uh, meer dan 20 kinderen worden doodgeschoten. Uh, die begrijpen dat niet, dat daar zo'n uh, ophef over is. Ja, dat is hun probleem. Ik bedoel, je hebt natuurlijk een heleboel nieuws. En je kunt natuurlijk geen appels met peren vergelijken. Dus ja, dat leg ik gewoon totaal naast ja. me neer. hebben bijvoorbeeld over die stille tocht. U zei ook heel snel al van, ja, wij hebben dat in ieder geval niet georganiseerd. Dat was een oproep op Facebook, begrijp ik. Maar daarmee zegt ja. u eigenlijk ook van, is dat niet allemaal een beetje het ja, is, overdreven? Uh, het is niet wat c uh, ertoe heeft opgeroepen... En Sisypheert zal het ook niet doen. Ik denk ja, uh, maar als het dus een uiting is van uh, burgers die zich daar uh, ja, die het toch willen doen uit onvrede, dan denk ik dat het gewoon moet kunnen. Er is niks kwaads aan uh, zoiets. Nee, Peter R. de Vries op Twitter die zegt: "Bult terug Johannes dood, vele ontroerd. Vandaag zijn er ook noodloos veel anonieme kinderen van honger en ellende gestorven in stilte. Niemand maalt daar verder om." Ik kan niks met zo'n uitspraak. Nee. Nee, heeft bedoel, hij niet toch een beetje een punt? Uh, misschien heeft hij een punt. Als hij het wil zeggen... dan mag hij dat wat mij betreft doen. Maar nogmaals, uh, tuurlijk, er gebeuren een heleboel erge dingen in de wereld. Maar waarom het een met het ander vergelijken? En tuurlijk, er zijn... Uh, als je mij zou vragen... Van, als ik moet kiezen tussen een walvis die gered moet worden... en de levens van de KNRM... of de, een ploeg... die in gevaar zouden kunnen worden gebracht door de weersomstandigheden... wat kiezen? Dan kies ik voor die reddingswerkers. Ja. Het menselijke leven staat voor mij... voor het leven van een, een, een walvis... Ja. als dat tijdens dus een, een reddingactie... Een keuze zou moeten zijn. Om, om dit allemaal te voorkomen, zegt Marianne Tieme van de Partij voor de Dieren. Er moet een, een protocol komen voor als die dieren aanspoelen. Is dat, uh, is dat, is dat iets wat, waar we wat mee Absoluut. kunnen voor de toekomst? Kunnen we hiervan leren? We, nou, we zouden hiervan moeten kunnen leren. Dat is een betere vraag. We hebben uh, recentelijk ook nog het hele gedoe met Orca Morgan gehad. Het, er is geen duidelijk protocol. Het enige wat er is, is dat er. Wel iets aan regelgeving is voor dode aangespoelde dieren. Daar hebben we in dit geval niks aan. Uh, en uh, in dat protocol zou moeten komen te staan dat een deskundige mensen inspraak krijgen of worden geraadpleegd. hoe de, uh, verder te gaan in het hele de plan van aanpak. Op dit moment wordt alleen uh, Imaris en uh, het Dolfinarium als deskundige autoriteiten uh, ja, afgespiegeld. En dat is absoluut niet correct ik denk er zijn zoveel andere partijen en er is zoveel andere expertise waarom wordt hij niet geraadpleegd sterker nog waarom wordt hij geblokkeerd ja. goed uh, we gaan naar onze luisteraars meneer vons en u blijft meeluisteren dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties uh, door okay. te nemen kan ik het horen? Ja, doe maar, u mag, zet de koptelefoon. Maar hij wordt ook gewoon hier op de box afgespeeld. Ik kijk nog even naar onze uh, site, want daar is altijd een mooie aftrap voor de discussie. De ophef over Bultrug Johannes is overdreven. 1600 mensen, maar liefst, hebben al gestemd. 82% is het eens met de stelling, 18% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Ben Aerts. Dag, zeg maar. Nou, ik ben het uh, absoluut eens met de stelling. Uh, er gebeuren zoveel ellendige dingen in de wereld. En uh, dit is weer Nederland op zijn smals. Er gaat een dier dood en iedereen staat op zijn achterpoten. Ik heb zoiets van: maak je me druk over belangrijke dingen. Dit dier heeft zich niet meer niks op het strand geworpen. Uh, Dat is mijn mening. Ja, oké, okay, dank u wel. Stam.nl. Wat is onzin? Wat is onzin, mevrouw? Oh, sorry. <laughs> <laughs> Zeg maar. Ja, ik vind het grote onzin wat die meneer zegt. Ik spreek met mevrouw Dolman. Ik vind dat die terug zeker gered had moeten worden. Ik vind het zo knullig hoe ze het allemaal gedaan hebben. Wij zijn zo vooruitstrevend land en we kunnen zoveel. Maar uh, Smit Tak heb ik net gehoord voor de radio. Die had gratis wilde die het doen. Nou oh, ja, het was een andere bergen, maar goed. Dat maakt niet uit. Zo'n zo soort bedrijf in ieder geval. Maakt toch niet uit. Die wilde het gratis doen. Ja. Dat is niet gebeurd. Waarom zou je zo'n beest niet redden? Omdat de kinderen in Afrika hongerlijden. Dan geven we toch ook geld? Ik vind het ook verschrikkelijk. U, vind, u vindt dat niet met elkaar... Dat kan je niet met elkaar vergelijken. Dat kan je niet met elkaar nee. vergelijken. Deze is hier aangespoeld en die had hulp nodig. En ik vind het schandalig dat ze dat, ze dat niet gedaan hebben. En de kinderen in Afrika, we hebben ook hulp nodig. Daar nee. geven we toch ook hulp aan? Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goeiemiddag, spreek met Kees. Ik ben het uh, volledig eens met de stelling. Ik snap niet dat we ons druk maken om een beest wat aanspoelt... wordt die niet hoort, wat gewoon verdwaald is. Misschien wel ziek is. Daar zijn we niet naar gekeken. Misschien is dat beest daar aangespoeld om te sterven, dat weet niemand. Er worden dagelijks mensen hun huizen uitgegooid hier in dit land... door huurachterstand of die betekeningen kunnen betalen. We hebben rijen bij de voedselbanken staan. Mensen hebben gewoon te veel vrije tijd gekregen. Er is een tijd geweest dat iedereen zich te, te pest moest werken... om te zorgen dat het brood op de plank kwam om het huis schoon te maken. We hebben vrije tijd gekregen. En ineens krijgen we al dit soort alternatieve uh, liefhebberijen. Maar, maar Janne die staat te huilen... Want dat, dat beest ligt dood te gaan, terwijl ze gesponsord wordt door iemand die vergiftigde netten uitdeelt, waardoor muggen sterven. Maar je, Een team heb ik ooit op de radio horen zeggen, ik sla niet eens een mug dood, want dat vind ik erg. Ja. Dan moet je ook geen geld aannemen van zo'n man, want die muggen gaan dood. Nee, nee. okay. We moeten ja. prioriteiten stellen. Het is heel ik, ik, Als een beest op een strand aangespoeld was waar geen mensen wonen, hadden we er niet eens over gelukt. Nee, nee. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Dag Jurgen, met René. Goedemiddag. Dag René. Nou ja, mensen gaan dingen vergelijken, is dus niet meer eerlijk. We moeten, we moeten gewoon weer terug naar de discussie gaan. Een overheid moet mensen helpen. En een overheid, we hebben het hier niet over een schildpad of over een kikker. We hebben het over een buitengewoon beest. En de vraag is in deze, waarom negeert een overheid en doet zijn plicht niet door hulp aan te bieden? Iemand die hulpbehoevend is, in dit geval een heel bijzonder dier. Mm. En dan is dat gek dat een overheid gewoon incapabel is, hulp niet accepteert. Ja. En weigert. En dat is wel natuurlijk best wel schokkend, en daar zou deze discussie over moeten gaan. Ja, Kijk, natuurlijk, ja. als je alles met Afrika gaat vergelijken, dan, dan ga je iedere discussie stilmaken. Maar het gaat om het punt van er zijn mensen in Nederland, hoor ik deze meneer zeggen. Die, zijn ex, eh, die hebben de expertise die wij in Nederland niet hebben. En die worden willens en wetens niet ingewonnen. Dat is ja. natuurlijk wel heel ja. erg schokkend. En Heezo... dan laat je dus zien dat je in een incapabele overheid bent. Duidelijk, dankjewel. Stampp.nl, goedemiddag. Ja, hier, Hoevers, Amsterdam. Dag. Ik ben de beurt? Ja. Nou, ik, ik ben het er wel mee eens. Ik vind die, die uh, aandacht uh, overdreven. Maar ja, de mensen hebben nu eenmaal iets nodig om zich over te kunnen opwinden. Ik herinner me over de Tweede Wereldoorlog. Nou, toen, toen waren de, de vorderingen in de oorlog, het verloop van de oorlog, het gesprek van de dag en meer ondergeschikte dingen, nou, die kwamen gewoon niet aan de orde. Maar ja, zulke wereldomvattende... Uh, rampen zoals een wereldoorlog, hebben we op het ogenblik niet. Nee. Dan gaan de mensen zich uh, over meer ondergeschikte ja, dingen ja. druk maken. Zoals de, de spellingskwestie uit de jaren ja. 60, 70. Ja. Men wil de spelling van de Nederlandse taal veranderen. Ja. En, en, ja. Oh, het was het gesprek van de dag, hele rellenwacht. We gaat wel alle kanten op zo langzamerhand. Maar het is, het is duidelijk wat u vindt. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, zeg maar. Ja. Hallo. Nou, ik wil even zeggen dat ik het eens ben met de stelling... Ik heb van het weekend met open mond geluisterd naar uh, verbaasd hoe dat erop gereageerd werd. Natuurlijk, het is erg een dier in nood. Maar laten we alsjeblieft prioriteiten stellen. En uh, geen aangespoelde walvis, laten we daar geen dramas van maken. Er worden kinderen omvergeschoten, economische crisis, mensen naar huis uit, werkeloosheid. En we gaan een stille tocht houden voor een walvis. De echt Nederland is gek geworden. Dank u wel, Stan.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hallo, zeg maar. Oh, ik vind uh, dat uh, die, uh, de, de walvis die kon gered worden door al die militairen die in Nederland niks te doen hebben. Die konden gewoon daar naartoe gaan en de walvis gewoon uitgraven. Ja. Nou ja, het, het kon nog veel makkelijker, hebben we net van meneer Vons gehoord. Gewoon even zo'n uh, flinke hoge drukspuit erop en dan maak je zelf een geul. Ja. ja en, want, en dan had hij misschien... Ja, dat is makkelijk. Ja. En, um, geen probleem. Maar, maar nu even terug naar de stelling. De, vond u de ophef dus het hele weekend over Johannes overdreven? Uh, ja, ja, toch wel. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, gesprek met Van den Berg. Uh, ik ben het van harte met de stelling eens. Het is, uh, vind ik wat er gebeurt nu in Nederland, een soort toonbeeld van de verziliging van Nederland. Uh, mensen gaan dood, dieren overlijden. En uh, de stille tocht, het protocol en al dat soort dingen. Ik vraag mij... In gemoeden af of al deze mensen, ook die meneer die bij u zit... en die, denk ik, gewoon een soort uh, strijd voert met anderen... die dan niet deskundig zouden zijn nou, dat hij het wel is... Nou, voordat die strijd gevoerd is, is, zijn er al, weet ik, of een walvis gestorven. Of die mensen, en ook mevrouw Thieme, zich één moment druk maken... over duizenden kinderen die in de moederschoot worden gedood. Ik denk het niet, geen traan, maar over een hmm. walvis die natuurlijk gedood heeft, nou. helaas niet. Nee, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. goedemiddag. Hallo? Uh, u komt zo meteen aan het woord. <laughs> Die het wil graag wat zeggen. Maar ja, u mag ook bellen trouwens hoor. Dan kunt u weer meepraten. Nee, grapje. Ja. Stam.nl, goedemiddag. Ja, dan moet je wel wat zeggen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Cornelis Drijwoord Oldenkerk. Ik ben het uh, oneens met de stelling. Het is beslist niet overdreven. Nee, waarom niet? Nou, omdat het is een dier. En ik vind het ook. Er is ook vaak in deze. deze hierbij gezegd. Het, ik vond het heel knullig hoe ze ermee omgingen. Ze hadden dat dier best kunnen redden, denk ik. Ja. Maar die stille tocht. Dat gaat mij ook wat te ver. Ja, ja duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? Nou, dat is ook niks. Uh, nou, dan laten we het hierbij. Het uh, is mooi zo. Uh, genoeg reacties gehoord. Uh, we gaan terug naar, naar uh, Geert Fons. Hij is uh, ja. directeur van milieuorganisatie uh, Sea Shepherd. Nou ja, u hebt de reacties gehoord. Ja, ik, uh, ik snap sommige. Uh Uiting absoluut. Ik denk alleen maar dat het belangrijkste is, hoe komt het dat er zoveel ophef over is? Omdat gewoon al van het begin af aan is er gewoon een fout gemaakt... doordat er uh, geen duidelijk beleid was. Als er een duidelijk beleid was, was het gewoon een kwestie van... walvis wordt gered of de walvis wordt geëuthaniseerd, klaar. Dat duidelijke beleid is er niet. En als dat er was geweest, dan was die hele ophef er niet. Dan was het heel klaar. Hmm. Dus de ophef is een gevolg van het geklungel van een aantal onderlinge partijen. En uh, wat ik ook graag wil opmerken, dit staat natuurlijk totaal los van heel andere problematiek. Dus ik snap eerlijk gezegd niet waarom een aantal luisteraars de wereldarmoede, economische crisis en dergelijke vergelijken met zoiets als de stranding van de walvis. Nou oh ja, ze vinden, ze vinden dat daar dan wel ontzettend veel mensen over elkaar heen buiten. Iedereen vindt er wat van. Er worden mensen bedreigd zelfs. Er zijn mensen die allerlei uh, oplossingen aandragen. Dus kortom, heel veel commotie en ophef. Uh, terwijl uh, ja, nou ja, nog niet eens zo ver hier vandaan uh, mensen gewoon uh, uh, kapot worden geschoten. Ja, precies. Oké, okay, maar uh, laat iedereen bij zijn lees blijven. Ik bedoel, uh, een organisatie als Sea Shepherd, andere organisaties... dit is waar we ons mee bezighouden. Mm -hmm. Dus ja, we kunnen natuurlijk wel aan het oproepen... als zijnde Sea Shepherd, help ons de, de kinderen in de derde wereld redden. Maar ja, hoe relevant is dat? Hoe realistisch is dat? Ja. Ja. En no, ik, ik ben het ook wel eens met een aantal luisteraars... Uh, over vrije tijd en sociale media. Iedereen heeft tegenwoordig een mening... En iets wat een beetje emotioneel belaad is, ja, dan krijg je dus heel veel reacties. Ja, maar met... laten we reëel blijven en het een en ander van elkaar kunnen scheiden. U, u hebt ook al gezegd, die bedreigingen, daar neemt u uh, zware afstand van, uh, van mensen die dat doen. Toch nog even terug he, naar, naar eigenlijk de, de, het complot, wat u ook een beetje uh, ja, hier hebt gezegd. Van nou, Naturalis wilde toch heel graag dat, uh, dat geraamte hebben. Ja. Uh, dat dat erachter zou zitten. Kees Moeilijker, die is van, uh, van uh, Naturalis in Rotterdam, ja, die zegt dat heeft met een heldere kijk op de natuur. Uh, heeft het niks te maken. Bovendien, hij zegt uh, 60.000 van die bultruggen zijn er, gezonde populatie. Niet met uitsterven bedreigd, dus waar maken we ons druk om? Uh, hoe bedoelt u? Nou ja, het is niet een bedreigde diersoort of zo. Dus of er nou één of één wel of niet gered zou worden, dat maakt dan niet zoveel uit. Daar gaat het ook niet om. Het gaat nu alleen om de kwestie van dat toen het dier nog levende, dat al af was gesproken dat het skelet naar natuurale zou gaan. Dus in hoeverre is het gewoon nog. was, de, was de bereidheid om de walvis daadwerkelijk te redden daar? Daar gaat het om. Of als het een huismus zijn geweest, dat maakt helemaal niet uit. Het gaat om het feit. Een dier uh, waarvan je zou mogen verwachten, waarvan het wettelijk verplicht is om alles te doen om het te redden, flora en fauna werd. Uh, voordat het zover is, voordat zelfs een tweede wordt toegestaan... wordt het skelet al vergeven. Mm -hmm. Ja, dat, dan kan uh, deze meneer van naturaal natuurlijk zeggen... ja, maar het is geen bedreigde diersoort. Um, waarvan ik me afvraag of dat überhaupt ook zo is. Ja. Het is maar net welke status ja, ja. Uh, je raadpleegt. Gaat dit nog een staartje krijgen? Wat gaat u doen? We zullen alles gewoon uh, met verschillende partijen gewoon op papier zetten. Precies duidelijk uh, uh, wanneer wat is uh, afgesproken waar uh, geen gehoor is gegeven aan welke verzoeken. Mm -hmm. En dat gewoon echt. Uh, ja, um ook in de politiek naar buiten brengen, ook samen met de Partij van de Dieren. Ik wil zeggen, dat zal via de Partij van de Dieren gaan, neem ik ja. uh, Dank dat u hier was, uh, Geert Vons van Sea Shepherd dus. Uh, ik ga nog even een keer verversen, dan kunnen we echt een beetje een soort tussenstand krijgen. U kunt helemaal blijven reageren. Op even over de beeld terug, Johannes is overdreven, veel gestemd, bijna 1800 mensen. 82% eens, uh, oneens, 18% Elsbeth. We gaan het niet hebben over de bultrug. Maar wel, over het glazen huis. Michiel Veenstra, die gaat erin morgen. Die komt uh, bij ons langs. We praten over een hele leuke documentaire van Leo de Boer. Ik wil mijn geld terug over het geld dat hij uh, kwijt, uh, ja, kwijtraakte met beleggingen. Dat was de erfenis van hemzelf, maar ook van zijn zoon. In die hele documentaire probeert hij uit te zoeken wat er dan is misgegaan. En probeert hij moed te verzamelen om het aan zijn zoon te vertellen. Cor van der Geest neemt afscheid als judocoach. Blikt terug, hij blijft wel in zijn eigen Udo-school natuurlijk aan de, aan de slag. En we praten ook over eh, een onderzoek wat je kan doen na zo'n moord als in Amerika is gebeurd. Om erachter te komen wat er nou precies voor motieven waren. We horen het zometeen allemaal na twee uur in Dit is de Dag. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.